I don't know Geruchten en smaakbraak maakt me ongerust Dus grijp naar mijn pen en schrijf net zo vlug Een tekst op papier dat is mijn uitvlucht Naar zelfrespect en tevens puur rust in mijn hoofd Hetzelfde effect net als drugs hoeft het Alleen niet echt te injecteren Noem het mijn manier van reageren Maar één ding weet ik wel Je zal me nooit horen klagen En ik laat me niet verlagen door aan jou Te gaan vragen of je A.U.B. stoppen wilt daarmee Zak me door de stront heen of te wel door de play Je excuses aanvaren zal ik ook niet nee Voor die rollen verhalen lees je beter de privé Wat je kan toch ik echt niet weten wat ik mee heb gemaakt. Ik maak pit direct een einde aan jouw leed van maken, dus. Die chickies die kunnen echt kletsen als de beste Ze doen het als geen ander, ik hoor ze kletsen, bessen Bij verse verhalen en ik hoor ze heus wel zeggen Shai is een close, ik een kan een gare gast Hij vindt me een sloer die goedkope nacht Misschien wordt het wel tijd om in de spiegel te kijken Want zo'n titel zal je heus niet zomaar toegeschoven krijgen Dus wat je ook zegt, het interesseert me gereed Want je ligt met je benen wijd op je eerste date Je gaat van zijn doeken, je hebt een vet geplate Dus wie heeft die nou wie nou eigenlijk uitgekleed Je vertelt je vriendinnen dat ik jou heb genakt Terwijl ik nog maar nooit iets hier met je heb gehad ik zou je wat verklappen en dan kan je nog verrassen Je mag geen kans bij mij, je bent een smart zonder klasse Maar meelopen in die rollencircuit Om de bloed te kunnen stoken Als een paparazzi in de struiken weggedoken. gedoken Vind je het leuk om iemand van zijn pure vrijheid te beroven Maar één ding is hierover duidelijk zeker wel een feit Je lijkt wel een wijf in een mannelijk lijf Want je gedraagt je als een bitch Als je dat toch eens wist Er is maar één persoon die weet hoe het zit Dat is de persoon zelf Maar dan luister jij niet naar Je geniet met volle teugen van zo'n smakelijk verhaal Anders hoor je er niet bij Heb je niets te vertellen Gedraag je niet te zijn Doe niet mee aan het gen. en Daarom geef ik iedereen een duidelijk advies Roddel niet Want het is toch eigenlijk echt te triest wat je doet, mensen verdriet dat je dat niet inziet. En van dat vriend, ben ik echt niet gediend.